Middernacht, dinsdag 10 december. René van Brakel met het NOS-journaal. In de Oekraïense hoofdstad Kiev houden anti-regeringsbetogers... er steeds meer rekening mee dat de oproerpolitie ingrijpt. Die heeft al barricades van de demonstranten opgeruimd. Daarbij is geen geweld gebruikt, maar de sfeer is gimmig. De betogers moeten uiterlijk de komende dag vertrekken. Intussen is president Janukovic bereid tot een ronde tafelgesprek... met de belangrijkste oppositieleiders. Hij zal eerst overleggen met drie oud-presidenten... over een mogelijke oplossing van de crisis. Tegelijkertijd komt EU-buitenlandcoördinator Ashton naar Oekraïne om te bemiddelen. In de Verenigde Staten zijn zeker twaalf mensen omgekomen door een ijzige winterstorm. De meeste slachtoffers zaten vast in hun auto. De zuidelijke staten werden afgelopen weekend al getroffen. Sinds vandaag heeft ook de Oostkust last van sneeuw en ijzel. Het kan gevaarlijk koud zijn. In Montana werd de laagste temperatuur gemeten, min 41 graden. Het winterweer leidt tot veel overlast en de hele VS bijvoorbeeld vielen vandaag meer dan 1600 vluchten uit. Israël, de Palestijnen en Jordanië hebben een akkoord gesloten over water voor de Dode Zee. Er wordt een pijpleiding aangelegd van 180 kilometer die water van de Rode Zee naar de Dode Zee brengt en de waterschaarste in dat gebied verlicht. Het water kan worden gebruikt door Israël, Jordanië en op de westelijke Jordaanhoever. Over het project is jarenlang onderhandeld.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 Het weer, veel wolken in het zuidwesten, kans op mist. Temperaturen is tussen de 1 en 6 graden vannacht. Overdag af, af en toe zon, in het zuidwesten dan bewolkt. Het wordt maximaal 7 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. NCRV. Welkom in Casa Luna. Vannacht met Nathan Vecht. Nathan Vecht. Het mooiste park van Berlijn heet Tempelhoof. Het park heeft een reusachtig oppervlak van 380 hectare. Om een beeld te krijgen, dat is ruim twee maal de Amsterdamse grachtengordel. Er zijn geen bomen, struiken, vijvers. Maar het is een soort grasachtig, wijde landschap. Het is een verbluffende ervaring om midden in de stad... zo'n immense vlakte op te lopen. Tempelhoof had drie jaar geleden nog een andere bestemming. Het was een vliegveld. En toen het vliegveld sloot is er slechts één aanpassing gedaan door de gemeente. De hekken werden opengezet. Sindsdien worden de landingsbanen gebruikt door wielrenners en joggers... en op het gras wordt gezond en gebarbecued. Een Nederlands meest vermaarde architect Rem Koolhaas... beweerde ooit dat het onmogelijk is een stadsbestuur ervan te overtuigen... dat de meest attractieve delen van de stad juist die plekken zijn... waar de planologen zich niet mee hebben bemoeid. En dit najaar... Kondigde de gemeente Berlijn aan dat er op het voormalig vliegveld Tempelhof 1700 woningen zullen verrijzen. Goedenacht en welkom in het huis van de maan te gast is een fotograaf die in opdracht van de grote architecten der aarde kriskras over de wereld reist om hun meesterwerken op de gevoelige plaat vast te leggen. Maar eenmaal onderweg legt hij ook zijn eigen fascinaties vast. In 2011 belandde hij op de lijst van de 100 meest invloedrijke mensen in de moderne architectuur. En gisteren opende hij een tentoonstelling van zijn meest recente project. Hij reisde in 52 weken langs 52 steden. Voor heel even is hij in Nederland neergestreken... en aangeschoven bij het Casaluna Haardvuur. En voor wie niet van reizen houdt, maar wel de wereld over wil... raad ik aan de komende twee uur aan de radio gekluisterd te blijven. Ivan Baan, goedenacht. Goedenacht. En welkom. Ja. Um, jij moet er heel wat gezien hebben van die plekken waarvan je hoopt dat het lokale stadsbestuur zich er niet mee gaat bemoeien. Ja, en zeker we leven op het moment in een tijd dat er uh, een soort waanzinnige push... Uh, uit, in alle hoeken komt, uh, vanuit China tot Afrika en al die plekken... waar natuurlijk een enorme urbanisatie aan de gang is. Dus uh, zo'n plek als Tempelhoofd, dat zie je niet zo vaak, nee... Ik kan je een voorbeeld noemen van nog zo'n plek... waarvan je hoopt dat de gemeente eraf gaat blijven. Ergens op de, op de Aarde. Nou, het is een bijzonder project... wat dan een aantal uh, jaren loopt eigenlijk in New York. Uh, dat is, eigenlijk is het heel klein... maar het heeft een waanzinnige invloed op de stad gehad. En dat is um, de High Line. Dat is een, een, uh, een oude treinbaan die eigenlijk dwars door de stad liep, uh, verhoogd. Dus net één uh, verdieping hoger dan het gewone straatverkeer. En dat was jarenlang eigenlijk uh, in onbruik geraakt en niet gebruikt. En een aantal jaren geleden uh, is een architect... samen met de Nederlandse landschapsontwerper Piet Oudolf... die is daar begonnen om op die uh, uh, verhoogde treinbaan... eigenlijk een heel lang park te maken. En dat is dus nu een heel park wat eigenlijk dwars door de stad slikt... Er tussen alle gebouwen door. Een soort waanzinnig perspectief waar je tussen al die hoogbouw loopt... maar eigenlijk boven de straat zweeft. En um, de, de gemeente New York had hier niets mee te doen? Nou, die hebben het uiteindelijk natuurlijk ook wel... Um, die zagen het nut ervan in, maar uh, het, het, is, uh, het was een stichting... de Friends of the Highline die dat zijn begonnen. Ja. Twee jongens die daar, uh, nou, ik denk zeker... 10, 15 jaar voor hebben gepusht. En dat uiteindelijk voor elkaar hebben gekregen. En dan zie je dat de hele stad daaromheen verandert. En dat is nu ja, eigenlijk de meest hotte plek van New York. En nee, alle real estate is natuurlijk omhoog gegaan. En dat soort dingen. Um, mooie plekken die ontstaan... terwijl er het, oorspronkelijk niet het idee was van de planoloog. Jij hebt er heel wat over de wereld bezocht. We gaan het er uitgebreid komen komende twee over hebben. Um, voordat we daar in kopje onder gaan. Jij leeft uit de koffer. Zo heet het dan. En, en er zijn wel meer mensen die dat zeggen. Maar jij leeft volgens mij echt non-stop uit de koffer. Ja, ik ben, ik ben letterlijk dakloos. Ik heb geen huis. Ik woon 365 dagen per jaar in hotels. Ja. En, maar wat, wanneer was het laatste keer dat je een huis bezat? Of een... een, een... Nou, ik heb nog een soort plek in Amsterdam. Maar ik heb anderhalf jaar geleden uh, was er een vreemd freak accident. Mijn, mijn huis is eigenlijk helemaal afgebrand daar. Oh. En ik was er uh, de laatste zeven, acht jaar eigenlijk al zo weinig. Ik was er letterlijk één, twee dagen per maand. Dat ik eigenlijk dacht, van, ja, het heeft niet zo heel veel zin meer om daar nou veel tijd aan te besteden. Maar dus dit toen moeten het we niet in verband brengen met deze brand. Dat, dat is puur toeval wat hier... Nou, ja, die brand was een soort extra trigger voor mij... om dan okay, maar te dat zeggen het, van, ja. laat maar zitten. Ja, maar je, je hebt niet zelf de Lucifer uh, uh, te nee, nee, nee. handen. Uh, nee, maar nu heb je iemand. dus heb, heb je een adres? Nou ja, ik, ja, ik betaal mijn belastingen hier in Nederland. Dus officieel ben ik, ben ik hier. en Mijn assistente die werkt vanuit hier. En, uh, ja, ja. Dus ja, ik heb een adres hier. Maar ik ben één, twee dagen per maand hier. Ja. Maar dan even naar het praktische. Um, al je bezit zit dus echt in je koffer. Ja, ja. ja nou Hoe groot is die koffer? Nou, niet zo heel groot. Je hebt niet zo heel veel nodig als je altijd op reis bent. Je hebt de laundry service van het hotel. Die strijkt je overhemd en zo. En je hebt een soort uniform aan. En zo. Meer, heeft de, meer heeft de fotograaf niet nodig. Nee, voor de rest het meest is eigenlijk apparatuur wat je meesleept. Ja, het is wel grappig, want ik zag een, toen ik me in je werk ging verdiepen keek ik een filmpje van het hè, beroemde uh, TED-organisatie... met alle inspirerende filmpjes. Jij mocht in New York daar ook praten. en Luisteraar, ik kan u aanraden, maar nadat deze aflevering is afgelopen... Van zo spreken, om, om het filmpje in te typen met de naam Ivan Baan. Want het is een kwartier lang echt een waanzinnig verhaal... met ook mooie beelden erbij. Uh, maar wat me opviel in het filmpje... je hebt een overhemd aan met zo'n... Zo'n vouw in het midden, alsof hij dat, alsof dat, alsof net uit ik de, de cellofaan komt. Door, of door, door de, ik kwam net uit, uit mijn koffer gevallen. Ja, precies. Dus het was ook wel heel geloofwaardig <laughs> dat je uit de koffer leeft. Ja. Is het een fijne plek om te leven, een hotel? Ja, soms word je een beetje ziek van alle vliegvelden en de hotels... maar de andere kant die er tegenover staat... door al die plekken te bezichtigen en met dit soort mensen te werken... Ja. En, en dat maakt alles eigenlijk de rest vergeten. Ja, de avonturen vergoeden een hoop. Ja. Um, meneer, maar ik vraag het ook, omdat de, uh, de foto's die je maakt... of in ieder geval de het, het tentoonstelling die gisteren is geopend... Een, een boek komt in januari uit, maar ik mocht de beelden al zien... Je bent de wereld over gegaan en hebt plekken bezocht... met eigenlijk als een soort rode draad. Dus het is arm, rijk, dun bevolkt, eh, metropolen. Maar het gaat altijd om die, om die huizen van die mensen. Dat persoonlijke, dat gemeenschappelijke. Ja, ja. Terwijl je zelf alleen maar in hotels woont. Ja, het, het is wel fascinerend, weet je wel. Je hebt eigenlijk heel weinig nodig. En dat zie je ook bij die mensen die uh, zelf uh, hun... Uh, plekken bouwen en zo en mensen die kunnen zo zich uh, uh, ja aanpassen aan bepaalde situaties is dus, ja mijn leven is een jaar of zeven geleden in deze stroomversnelling geraakt en ja dan pas je alles daarop aan en dat is uh, bij mij een moderne nomade. Een beetje, ja. Ja. Ik weet van mensen die door het land toeren, theatermensen, dat ze graag per stad in hetzelfde hotel of in hetzelfde restaurant... hetzelfde café terugkomen, ja. toch nog iets van... Hou vast hebben. Ja. Jouw, jouw theatertour is de wereld. Heb je dat ook, dat soort plekken? Ja, ik heb wel altijd van die plekken. Weet je, wel. Ik, er zijn veel steden waar ik vaak terugkom: New York, Los Angeles, Tokio, Beijing. En op al die plekken heb je wel een beetje je vaste hotel. En soms laat je een koffer daar staan of spullen. En dan kom je een maand later weer terug. Dus uh, het, het, op een gegeven moment, als je ook zo'n ritme hebt, wordt alles uh, voelt als thuis. Of, Heel snel. Dan is het wel, welcome back, Mr. Baan. Ja, ja. ja. Ivan Baan is 38 jaar oud. Hij is architectuurfotograaf. Hij studeerde aan de Kunstacademie in Den Haag. En in 2005 stelde hij Rem Koolhaas voor om een fotodocumentaire te maken... van de totstandkoming van zijn imposante televisietoren in Peking. En Koolhaas hapte toe. En tegelijkertijd legde hij de bouw van een ander megaproject... in de Chinese metropool vast, de bouw van het Olympisch Stadion... Ontworpen door twee andere sterarchitecten, de Zwitsers Herzog en de Maron. En sindsdien reist Iwan Baan slechts gewapend met zijn camera in de koffer de wereld over. Hij heeft een reeks boeken op zijn naam. Zijn werk wordt tentoongesteld in onder meer het MoMA en hij won diverse internationale prijzen. En gisteren, zoals gezegd, opende hij de tentoonstelling 52 Weken, 52 Steden. Dat is zijn nieuwste project en het werd geopend in Herford, Duitsland. En in januari volgt een boek. En hij doet hier alvast bij Casaluna verslag van die reis. Meer informatie over Casaluna kunt u vinden op www.radio1.nl. Um, u kunt terugluisteren en vooruitkijken wie er nog te gast zijn... tot onze laatste uitzending op 27 december. Um, en u kunt zich reeds nu al met ons bemoeien via Twitter, Facebook... en de e-mail Casaluna@ncv.nl. Afgelopen oktober, Ivan, um, eindigde het project... Dus je bent eigenlijk vers terug van 52 steden in 52 weken. Ja, eigenlijk stopt dat nooit bij mij. Dat is al ja. zo de afgelopen 7, 8 jaar aan de gang. Maar ik heb er nu de laatste 52 uitgepikt. Dit is voor jou, voor jou een doodnormaal jaar. Voor mij en de gemiddelde luisteraar verwacht ik... is het een, een hele bijzondere achtbaan waar, hoe jouw leven eruit ziet. Die laatste 52 weken heb je vastgelegd... ik heb de foto's hier liggen. Het is... Iets ongelooflijk imponerends. Um, wat zeg je ervan als ik gewoon eens wat foto's uh, opensla en jij aan de luisteraar probeert, probeert uit te leggen wat, wat wij hier zien? Um, ja, dit was eigenlijk... Week drie, van, hè, moet ik erbij zeggen. Geloofd, week drie ja, van het hectische jaar. Ja, <laughs> ja. Ja. Dus dat is de derde foto in het boek. Um, en dan uh, ben je vanaf China via Dallas naar New York gevlogen... en je land dan net in New York, uh, jetlagged en uh, een beetje vermoeid. En de volgende dag zou, had ik voor Herzog en de Muron, Zwitserse architecten... Uh, op Long Island hun nieuwe museum moeten fotograferen. Maar toen kwam dus de grote storm uh, Sandy over New York. En iedereen deed er een beetje lacherig over. Want een jaar daarvoor was er ook een, een hele zware storm aangekondigd. Mm -hmm. En dat was eigenlijk helemaal niets. Dus iedereen had zoiets van nodig. Het waait wel over, letterlijk. Uh, maar dit had toch heel veel meer in aarde. Um, uh, dus eigenlijk de helft van de stad die werd, uh, was geen stroom meer. Geen elektriciteit. Ik zat ook in mijn hotel in downtown. Op de tiende verdieping, zonder elektriciteit. En de ja, opening van het museum uh, was uitgesteld. Uh, uh, de halve stad, of uh, alle... De buitenkant van de stad stond onder water. En ik zat van ja, ik moet toch iets doen. Het is zo'n waanzinnig uh, moment dat je daar in die stad bent. Maar op hetzelfde moment lag die stad helemaal dicht eigenlijk. Uh, tunnels waren gesloten, die stonden vol met water. Een paar bruggen waren nog wel open. Er was geen openbaar vervoer meer. Uh, uh, trams, metro's. En het was een vreemd moment. Want ik was op de een of andere manier helemaal voorbereid of zo. Uh, ik was... Anderhalf jaar daarvoor, eh, toen, of ruim een jaar daarvoor, in Tokio, vlak na de grote earthquake daar, de aardbeving. En dan zie je zo'n grote megastad die helemaal vastloopt eigenlijk. Die kunt geen kant op. Van nou ja, vervoer wat niet meer werkt. Tot ja, de geldautomaten, de winkels, de wat dan ook. Dus ik had zoiets van, ja ik moet me een beetje erop voorbereiden. Dus je, ik had genoeg cash in huis. En... Want, je, want deze orkaan was wel aangekondigd. Ja. Uh, ondanks dat de New Yorkers uh, enigszins laconiek deden. Maar jij nam hem wel serieus. Nou ja, beter het zekere voor het onzekere te nemen. En uh, um, veel, weet je, fotografie is ook altijd vooruitdenken en uh -huh. visualiseren. Dus je gewoon toch voorbereiden op wat er kan gebeuren. Maar ik had me natuurlijk nooit zoiets kunnen voorstellen. Uh, maar toen het zover was, toen ja, had ik... Uh, ik toch net de juiste contacten om een goede een helikopterpiloot te vinden terwijl alle helikopters en het luchtvaartverkeer eigenlijk stil lag. Ik had een auto eh, bij stom toeval. Ik, nee, eh, de apparatuur en alles om dit vast te leggen. Je staat boekjes en we staan boekjes. Kijk, een gemiddelde, een gemiddelde toerist heeft natuurlijk geen idee van de. Uh, helikoptervluchten die daar mogelijk zijn. Maar jij je had voor je werk al eerder... helikopters schuurden over de stad gevlogen. Ja, ik, ik, Contacten. Ik, die luchtfoto's zijn eigenlijk een beetje een soort standaard... of een manier van mij om, ja. om mijn projecten weer te geven. Dus ik vlieg vrij vaak boven New York... zo eens in de twee, drie maanden of zo. Mm -hmm. Dus ik kende er een aantal piloten. Maar die waren ook allemaal eigenlijk weg uit de stad... Ja. op dat moment... Um, maar nou ja, een hele hoop dingen die precies samenliepen. Zo'n moment wat je eigenlijk niet kunt voorspellen. En toen vloog jij boven New York. Terwijl ja. er was het, het luchtruim was net weer vrijgegeven. Ja, het was de dag na de, na de storm. Maar er was niets in de lucht boven New York. Behalve moment. jij ja. en je camera in die helikopter. Ja. Ja. Kan je beschrijven ja. wat je toen zag? Ja, het was sterven, sterven, koud. En um, ik had... Uiteindelijk die helikopterpiloot die mee vloog, die uh, vloog helemaal van het puntje van Long Island. Dus uh, ik moest helemaal naar, daar naartoe. Mm -hmm. um, dat was het geluk dat ik dus een auto had gereserveerd. Um, en we vlogen dus ook weer een uur terug naar de stad met open deuren. En ik uh, was niet helemaal goed voorbereid qua kleren. Want dat foto's soort dingen. kan je alleen maken met open deur? En ja, ja, ja, ja. ja. Maar goed, het magische beeld. Jij vliegt ja. over, over een stad die net getroffen is ja. door de orkaan. Nee, we vlogen zo langs die hele kust van Long Island. En dan zag je al de waanzinnige ravage eigenlijk. Uh, want overal was de zee gewoon een echt flink landinwaarts gekomen. Huizen omver en uh, straten weggevaagd en zo. Uh, al het... Uh, Tankstations, daar zag je enorme rijen mensen voor staan. Weet je, eh, brandstof was eigenlijk niet verkrijgbaar voor de, bijna drie, vier weken. was Er echt een groot brandstoftekort. Dus echt, dan zie je zo'n soort moment dat gewoon alles vastloopt. Letterlijk en figuurlijk. Ja. En dan kom je dus langzaam naar die stad toe en dan ligt die stad erbij. Normaal is dat één groot, uitbundig, licht spektakel. Want het was, want het was inmiddels donker toen ja, je aankwam, ja, ja. ja, ja. Um, maar toen, ja, dan ligt die stad erbij als een grote zwarte inktvlek. En uh, zie je alleen het soort grid van de stad, van de straten... door de lichten van de auto's. Um, en letterlijk de bruggen die naar de stad gaan. Als je goed kijkt op die foto, de helft van de brug is verlicht... en de andere helft van de brug is donker. Ja. Uh, dus... Uh, daar zie je gewoon dat zo'n stad, hoe kwetsbaar zoiets is. En alleen maar door een beetje water, wat in een transformatorhuis binnenkomt. Uh, zo'n wereldstad voor uh, zes dagen zonder elektriciteit. zit. Ja. Tegelijkertijd, je je beschrijft het praktisch. Tegelijkertijd is het een waanzinnig beeld wat je hebt gemaakt, waar je over Manhattan kijkt. De kop van Manhattan, downtown, is pikdonker en daarachter. Doet de elektriciteit nog wel ja. en licht het op. Het is een soort magisch beeld. En dat je ziet het, soort, het centrum van de elektriciteit, Times Square. Dat is één grote lampion eigenlijk. Want dat heeft soms ja. zinnig contrast met die zwartheid. En, en, en een soort toch nog enigszins onheilspellende wolkenpartij daarachter. En, en, en kleuren, ondanks dat de orkaan al over is gewaaid. Um, niet alleen, ik vind dit een mooie foto, ook de... Uh, de, de hoofdredactie van New York Magazine... die er, um, jouw foto tot cover van hun uh, bekende tijdschrift maakte. Um, en vervolgens werd het een iconisch beeld. Werden er werden posters uitgebracht uh, in het uh, Museum of Modern Art. 25.000 verkocht, als ik het goed heb. Yeah. Ja. Um, en De opbrengst gaat naar de slachtoffers van de orkaan. Laat ik dat er meteen bij zeggen. Uh, dat was week drie van het project. Ik denk dat het geen slechte start was. Uh, ja, weet je, de, um, Maar puur, van, geluk, puur geluk is het niet. Dit. Nee, het, het is wel wat ik zei: van onbewust ben je toch voorbereid op dat soort dingen. En um, weet je, ik reis ook met. Ja, uh, met dat soort apparatuur, dat je gewoon. Je, je, je, je weet niet waar. Ik weet zelf ook niet waar ik volgende week ben. Ja. Dus je hebt toch altijd alles bij je. Voor je weet het maar nooit. Nog een laatste vraag over, over New York en de, de, de orkaan en de foto. Voordat we eh, hals over kop weer ergens anders naartoe vliegen. Toen je in die helikopter zat, koud, deur open. Half mijn het in het donker, de andere helft in het licht. En je maakte die foto. Wist je op dat moment. Weet je, op dat soort momenten... ik ben nu iets heel bijzonders aan het maken. Ja, ik, ik had wel... het was natuurlijk een waanzinnig gezicht... om die stad op zo'n manier te zien. Dus dat het zo'n historisch moment is... dat besef je wel. Maar dat die foto zo'n vlucht had kunnen nemen... Dat, dat had ik niet van tevoren kunnen bedenken. Nee. Nee. De foto nam een vlucht. Maar jij ook, want je vloog... weer in rap tempo naar een ander continent. Um. Eens even kijken, we gaan uh, naar week, week 13. Um, Nigeria ben je dan. Kan je vertellen wat, hier, wat je hier hebt vastgelegd? Ja, um, daar ben ik het afgelopen jaar twee keer geweest. In Lagos, uh, de, uh, de, een van de grote steden van Nigeria. En een uh, goede vriend van mijn, architect Kunle Ademi... die uh, heeft daar een school gebouwd in een sloppenwijk, maar die hele sloppenwijk die is op het water gebouwd. Dus er wonen 150.000 mensen die zelf eigenlijk met hun eigen handen... zonder stadsplanners, zonder architecten... een hele stad voor 150.000 mensen op het water hebben gebouwd. En als... hoe, ziet een, hoe ziet een stad op het water in Nigeria eruit? 150.000 geïmproviseerde huizen. Wat, ja. wat zien we daar? Nou, je bent waarschijnlijk wel eens in Venetië geweest. Ja. Um, het is een soort Venetië, maar dan een zelfgebouwd Venetië. Dus al het leven is eigenlijk getransformeerd naar op het water wonen. Je kunt alleen van huis naar huis per boot... Um, dus mensen hebben zelf gebouwde bootjes. Maar ook het, uh, de hele economie van zo'n stad die is helemaal op het water getransformeerd. Dus mensen zijn vissers, visbewerking uh, uh, uh, en al dat soort dingen. Hoe kom je hier nou? Weet je van tevoren, heb je dit bedacht? Of komen dingen op je pad? Hoe, hoe, hoe, want je, het lijkt alsof je, als je jouw gangen nagaat over de wereldkaart... lijkt het een soort chaotische kriskras absoluut niet georganiseerde beweging... van het een naar het andere continent. Hoe, hoe, kom, je in de, nou, dit voorbeeld. hoe kom je in deze wonderlijke 150.000 man grote wijk... waar ik yeah. nog nooit van gehoord had? Ja. Yeah. Um... Ja, door dat vele reizen en door ook die samenwerking met architecten die ik heb. hoor en zie je wel heel veel. En van het een komt telkens toch weer. kom je zo op allerlei van dat soort plekken terecht. Zo kende ik Koenlee goed, eh, omdat hij lang bij OMA, het kantoor van Rem Koolhaas, heeft gewerkt. Nu zijn eigen bureau heeft. en eh, deze school maakte. wat een geweldig soort icoon voor die plek is geweest. of is. En, eh, en zo'n plek letterlijk plotseling onder de aandacht kan brengen. Ja, want je bent er dus in dat jaar één keer geweest... om eigenlijk nou ja, de drijvende sloppenwijk vast te leggen. En een paar maanden later ben je teruggegaan... toen deze bevriende architect van jou... de drijvende school daar heeft geplaatst. Ja, ja. Um, je hebt een aantal hele mooie beelden gemaakt van die school. Kan je beschrijven wat... Want dit is alles behalve de school die, de school die wij hier in Nederland hebben. <laughs> Zeker. Nee, het is um, wat natuurlijk zo waanzinnig is van die wijk... dat het helemaal op het water gebouwd is. Dus, er is ook geen schoolbus. Er is geen uh, manier om naar die school te komen dan per boot. Dus Het is een schoolboot. Um, de meeste huizen staan op palen in die wijk. Maar dat, um, met een springtij of zo wordt, uh, ja, komt het water ook die huizen binnen. En het is tegelijkertijd ook ja, de sewage... De, um, al het, alles wat er uit Lagos het water in geloosd wordt, komt daarin uit. Dus Het is ook natuurlijk een verschrikkelijke omgeving voor mensen om te wonen... maar die mensen hebben geen, niks anders. Dus Koenles' idee was om die school op 250 tonnen eigenlijk eh, vast te maken. En het is dus een drijvende school geworden. Drie verdiepingen, een piramidevormig. Um, en de grootste verdieping die is dus onderop... En ja als, de school, als er geen school is, wordt het ook een soort marktplein. Want in, die, in dat hele gebied is geen enkele publieke ruimte. Er is eigenlijk. geen plein, er is geen nee, veldje. Nee. Er, nee, ja. Want mensen, er zijn wel winkeltjes en zo, maar die winkeltjes zitten ook op een boot. Die varen door die kanalen heen of ja. op, op stelt of zo. Um, maar de, dus die school, ja, overdag is het de school, maar als de kinderen weg zijn. dan zitten de vissers hun netten te boeten. Ja. Uh, mensen die dokken hun bootjes, daarin wordt plotseling een, een publiek plein. Wat me opviel in je, in je werk, en dat is. Um, je hebt elk jaar in, in Amsterdam worden de, de World Press foto. Uh, worden alle foto's in de oude kerk worden tentoongesteld. En als je daar langs loopt. Dan zie je, net zoals jij in je eentje dan de wereld rondreist... zie je heel veel verschillende fotografen die de wereld eigenlijk dichtbij brengen. En het is voornamelijk kommer en kwel. Um, tot en met heel gruwelijk wat je ziet. Jij gaat ook naar plekken die allesbehalve af en rijk zijn... maar er lijkt altijd iets hoopvols, iets vrolijks... Ik het lastig te omschrijven, maar iets optimistisch uit je foto's te spreken. Want je hier in deze straatarme drijvende sloppenwijk in... Nigeria ziet, met heel veel kinderen. Uh, heel jong, gemiddelde jonge leeftijd. Die school die je fotografeert, daar staat dan weer een prachtig soort portret in van die kinderen die naar school gaan met kraakhelder gele shirtjes. Yeah. En ik dacht meteen, waar halen ze die in deze drijvende okay, ja. rotzooi nou weer deze gele shirtjes? En jij legt ze vast. Maar het is waanzinnig. Je ziet toch op al die plekken hoe mensen, ja, ook hoe trots ze zijn. Op, ze, ze hebben zo'n hele wijk zelf gemaakt. Uh, die mensen die bouwen die huizen zelf. En je komt er als een soort vreemdeling binnen. Uh, terwijl er bijna geen westerlingen natuurlijk op mm -hmm. zo'n plek zijn. En als je die interesse toont naar die mensen, die, die worden ook zo enthousiast daarvan. En die laten je over Binnen laten hun alles zien. Maar ja, tegelijkertijd, ik sta er ook altijd voorsteld van als je dan in zo'n wijk uh, ronddobbert en dan is het, het zondagochtend en dan komen mensen in perfect gestreken witte ja, overhemden hoe kan dat? en helemaal uitgedost. En dan gaan ze naar de kerk. En, uh, weet je hoe dat kan? Had, hoe krijgen ze het in, in weet, die drijf? Drijvende... Ik het nauwelijks mee in schoon te ja. houden. Jij zo hebt zo die thing. grote streep, streep erin als je moet presenteren. Ja. Um, je hebt muziek meegenomen uit die streken. Um, maar voor we daar naartoe gaan, wil ik nog, um, toch nog één andere week in met je, als je dat goed vindt. Week 14. Want dat vond ik ook een ongelooflijk verhaal. En dan, dan zit je in Egypte. Ja, dat is ook weer zo'n plek. In Cairo. Een buitenweek van Cairo. Ja. Ehm. Um... Ja, weet je, dit zijn, zijn allemaal van die plekken die zijn heel specifiek en heel specifiek gerelateerd aan een bepaalde omstandigheid op zo'n zo plek. De manier waarop ze gebouwd zijn, zoals Lagos en die wijk die op het water is gebouwd, waar alles is getransformeerd naar het water. Heb je hier in Egypte de Zabalien. dat was een... Een klein stuk land, eigenlijk. wat ingeklemd is tussen de bergen en een snelweg. wat al voor nou, tientallen jaren. de vuilnisrecycling eigenlijk van de stad is. Waar dus nou, tientallen of honderden families. Um, nou, nu duizenden families. wonen en dus. Uh, de vuilnis recyclen, eigenlijk. voor alles hergebruiken wat ze kunnen vinden. Maar omdat die, dat gebied zo klein is. Um, was er geen plek meer voor die mensen om te wonen. Dus die zijn zelf uh, gebouwen gaan bouwen... van vijf, acht, tien verdiepingen hoog. Dus dat is nu een soort enorme, dense, uh, gecondenseerde stad geworden... waar die huizen... Um, ja alle functies ook eigenlijk tegelijkertijd hebben. Dus eh, mensen op de begane grond eh, zijn vuil aan het verwerken op de eerste verdieping. Want opa aan de tweede verdieping, eh, tante, zus en de derde verdieping, broer, zo. En Dus al die eh, verticale appartementen eigenlijk. Dat ze dus telkens één uitgebreide familie die eigenlijk daarin woont... en hun hele economie aan die vel eigenlijk afhangt. Want op die begane grond is nog steeds, zou je kunnen zeggen, die vel me speelt. Ja, en niet alleen op de begane grond. Ook de dwars tussendoor of op het dak. Of er was um, in mijn TED-talk, uh, laat ik het ook ja. zien... waar je op een gegeven moment op de vijfde verdieping... Uh, uh, op een, in een prachtig trappenhuis... wat een uh, soort van nep uh, gemarmerd is... Uh, uh, zie je alle modder onder de deur uitkomen en vraag je een van de bewoners van wat is daarachter? achter want het ziet er een beetje vreemd uit zo'n mooi uh, afgewerkt trappenhuis met modder wat er onderuit zijpelt en dan doet hij de deur open en staan er vijf koeien daar op de vijfde verdieping en dan de deur daarnaast doe je open en dan kom je een soort Louis XIV interieur binnen waar alles goud en behang en, en LED ligt te zijn Dus om, om dit even te, te recapituleren op de begane grond en eigenlijk ook in, in de Stad die daarboven langzaam bovenop groeit, is vuilnis. Op de vijfde verdieping houden mensen koeien. Ja. Daartegenover is een. Op is een geit. Op het dak zijn geiten. Om dezelfde, tegenover de koeien hebben mensen een soort klein paleisje gebouwd en houden dat keurig aan kant. Ja. Um, ik zag de beelden daarvan ook in je, in je TED Talk. En het is. Je vraagt. Het is iets ongelooflijks dat dit bestaat. En dit is dus in een buitenwijk van Cairo. Ik had hier geen weet van. Ik weet niet of, of het heel erg bekend is. Want als wij naar het nieuws kijken in 2012, Egypte en Cairo... dan is het politieke onrust daar. Ja, ja. En jij beweegt je in een bijna parallele wereld... waar dit, waar er iets heel anders gaande lijkt te zijn. Ik was er ook trouwens nu afgelopen jaar net tussen twee van dat soort momenten in. Het was eigenlijk vrij rustig in Cairo... Um, we hadden ons al een tijdje voorbereid eigenlijk om dat te fotograferen. Dus dat leek een goed moment om daar te, te zijn. En je vindt dan op zo'n plek ook altijd iemand die je kan helpen. Maar ja, hoe doe je dat? Hoe win je het vertrouwen? Want je komt, je komt bij, heel veel bij mensen binnen. Ja. Wildvreemden. En er lijkt iets, ik lijk iets te zien aan hoe de mensen toch enigszins trots in een wonderlijke leefwereld nou ja, poseren. Of het niet, is dus niet altijd geposeerd dat er iets goed gegaan is in het contact wat je gemaakt hebt. Hoe doe je dat? Nou, het, het, het is een mix van... Um, um, inderdaad ook een juist contact daarop op, zo'n plek hebben. Weet je. Ik loop er wel rond met een, een, uh, een guide en een translator en zo. Iemand die vertaalt en de weg kan wijzen. Um, en dan vooral ook tijd daar besteden. En weet je, uh, eerst loop je een dag gewoon rond zonder camera... en iedereen die steekt zijn hoofd uit het raam van wie is die. <laughs> Ik zie er natuurlijk niet echt zo uit als, als de rest daar... En langzaam ook dat vertrouwen winnen. En um, geïnteresseerd zijn en vragen wat mensen uh, bouwen. En ja, dat is toch op al dat soort plekken. Mensen zijn zo trots op. Ja, ze hebben het allemaal zelf gemaakt. En zelf zijn ze uit, uit dat niks gekomen. En hebben die transformatie gemaakt naar, naar een leefomgeving. Die voor hun werkt. Uh, voor ons is het een soort van ja, ondenkbaar om op zo'n plek te leven. Maar ja. uh, dan zie je hoe mensen zich kunnen aanpassen. En wat een soort van normal is voor, ja, dat voor de een is dat het appartement op Fifth Avenue... van 90 miljoen dollar in New York en voor de ander, die kan met zoiets leven. En jij vliegt en wandelt met hetzelfde gemak over en door deze wereld heen. Ja, ik vind het fascinerend om ook dat hele spectrum vast te leggen. Weet je, aan de ene kant heb ik uh, die architecten... Uh, de kolla's en de zaadits en de hertsokken en de merons. En aan de andere kant uh, ja, wat mensen gewoon zelf uit een totale noodzaak bouwen. Maar al die plekken zijn heel erg ja, specifiek gerelateerd aan een bepaalde omgeving. Aan een bepaalde plek op de wereld. Ik fotografeer niet zomaar een kantoorgebouw ergens. We zijn in Egypte nu. Week 14 volgens mij van je reis. Uh, Noord-Afrika. We gaan een beetje afzakken in Afrika naar Mali... want daar komt deze muziek vandaan. Welke muziek ah. heb je meegenomen? Um, ja, dat was Amadou en Mariam. <laughs> Echt de uh, typische uh, Afrikaanse Malinese uh, muziek. En ik vind het een heerlijk nummer. En uh, voor mij brengt dat Afrika naar boven. Come cool. luistert naar Je Pense à Toi, van Amadou en Mariam. Muziek uit Mali, meegenomen door mijn gast Iwan Baan, fotograaf. En gisteren opende hij de tentoonstelling 52 Weken, 52 Steden. Een indrukwekkende fotodocumentaire van een reis om de wereld. Radio 1, Casa Luna. Nathan Vecht. Mali. Ja... Um, ik ben er helaas dit jaar niet geweest, maar de afgelopen jaren ben ik er een paar keer geweest. Dit jaar is er uh, ja, een hoop uh, onrust in Mali en gevechten en alles. En, um, ik was de afgelopen jaren ben ik een paar keer in Timbuktu geweest. Uh, vrienden van mij uit Zuid-Afrika hebben daar een bibliotheek gebouwd. De Amitbaba Baba Library. <laughs> Uh, en Timboekte is een waanzinnige plek ja, in het midden van de woestijn. Wat eigenlijk voor honderden jaren een soort heel centraal um, ja, verbindingspunt was uh, binnen bepaalde routes in Afrika. En, um, en eigenlijk een soort centrum van de kennis in Afrika voor honderden jaren is geweest. Totdat daar alle buitenlandse invloeden in kwamen. Um, dus er was een soort waanzinnige hoeveelheid boeken en manuscripten daar altijd. Uh, dus die bibliotheek die was daarvoor gebouwd... omdat mensen eigenlijk die boeken zelf in hun eigen um, tent of zo bewaarden. Die bibliotheek was gebouwd, die was eigenlijk net klaar. En toen braken al die onlusten daaruit... Ja. En um, is de bibliotheek in brand gezet. Um, iedereen dacht eigenlijk dat al die boeken verdwenen waren. En um, dat gebeurde, nou, ik denk een jaar geleden. Uh, en in maart kwam het onverwachte bericht uit. Plotseling dat het Prins Klaus Fonds ja. Oh, yeah. uh, uh, in het geheim. Dus in de maanden voordat die brand uitbrak in die bibliotheek. Al die boeken dus uitgesmokkeld heeft uh, op. Nee, mensen die dus boeken gewoon onder hun kleding meesmokkelden. Ja. Dus eigenlijk al die uh, 500, 600, 700 jaar oude Afrikaanse manuscripten, die waanzinnig uniek zijn, die uh, ze waren dus niet uh, uh, verbrand. En Gered het, door die het zijn, Prins Klausfonds. Wie Klaus had dat ooit gedacht? Ja. ja. Uh, Kom je uit een uh, reislustig nest? Nee, helemaal niet. Huh? Waar nee. ben je groot geworden? Um, hier, ik ben geboren in Alkmaar Bergen. en Mijn ouders uh, waren wel verhuisd iedere paar jaar. Maar allemaal hier binnen de Randstad eigenlijk. Zelfs Hilversum gewoond. Ja, ja. En uh, in de zomer gingen we naar Zwitserland op vakantie. Dat was dat, ongeveer dat het was, verst. <laughs> dat was je actieradius ja. toen. Inmiddels is het uit de hand gelopen. Um, niet reislustig, wel kunstzinnig? Ja, dat wel. Ja. Mijn overgrootvader was een redelijk bekende schilder. En uh, ja, mijn ouders waren ook altijd wel met creatieve dingen bezig. Ja. Ik kan je herinneren de eerste keer dat je op, op, op een klikte en een foto af, afdrukte, of niet? Um, was dat iets? een moment dat je dat je herinnert? Uh, ja, ik kreeg uh, voor mijn verjaardag, uh, voor mijn twaalfde verjaardag van mijn grootmoeder. Die volgens mij nu zelfs aan het luisteren is. Ja, echt waar? Um, ja, dit is mijn is... favoriete programma. Echt Kees waar? Ik een, een, ja. Mevrouw Baan. <laughs> nee, um, Wijnberg. Mevrouw Wijnberg. Wijnberg. Um, Wat ja. fijn dat u naar ons luistert. <laughs> en, maar je, en, ik en mijn eerste maar je, camera. heel even nog over, over je grootmoeder. Die, die hoort jou niet zoveel als je over de, over de wereld aan nee, het trekken bent. Nee, nee. Dus het dus, dus is even goed dat er nu contact ja, ja. is. Ja. Um, tot zover mevrouw Wijnberg. Terug, terug naar de camera. Je maar kreeg die, die kreeg, van haar. Die kreeg ik van haar. en Ja, dat was meteen, uh, meteen raak. En uh, na een week had ik eigenlijk alle functies en toeters en bellen van die camera wel gehad. En had ik hem ingeruild voor een beter. En dat is eigenlijk nooit gestopt. Maar dat moment meteen raak, dat is voor... De, de gewone mens die uh, op een gegeven moment in zijn leven een keer een, een foto maakt. Is, is, is dat, moet je, moet er misschien is, komt er wat meer bij kijken bij jou. Wat, wat, wat betekent dat meteen raak? Wat, is dat, wat was dat moment? Wat fotografeerde je, um, weet je dat? Nou, voor die tijd, ik was altijd aan tekenen, schilderen en zo. Dus, um... Ja, ze zeggen ook wel eens: fotografen zijn luie schilders. Dus euh, het, euh, ik, ik had meteen een soort een ander gereedschap in mijn handen. om, om dat beeld eigenlijk te visualiseren. Ja. En dat heb ik euh, nooit losgelaten. Nee. En dan komt het moment: je doet de Kunstacademie. je zit nog niet helemaal in de architectuur. Dat het, helemaal niet. Helemaal dat niet dat zelfs dat op, op dat moment geheel onbekende Ivan Baan onze bekendste architect Rem Koolhaas aan zijn jasje trekt... en zegt, zal ik niet eens even een project van je gaan fotograferen? Ja, ik heb de eerste zeven jaar zo na de academie... een beetje van alles gedaan eh, qua fotografie. En ik had niet zo'n hele duidelijke focus. En ik, van de academie ben ik ook in het laatste jaar eraf gegooid trouwens. Ik heb het nooit afgemaakt. Maar, Laat mevrouw Wijnberg het niet horen. Oh, nee. Nee, en dus een goede vriend van mij, Lok Jansen, die, uh, die werkte toen met Rem Koolhuis aan een tentoonstelling. En ik dacht eigenlijk die tentoonstelling moest op een bepaalde manier in mijn. Uh, uh, uh, optiek gevisualiseerd worden. Dus ik had een klein plannetje geschreven. En Rem die zag dat en die nodigde me uit om daarover te komen praten. En eigenlijk een week later zat ik samen met Rem... bij de Europese Unie toen om dat te presenteren. En ja, van toen af aan is het eigenlijk een soort rollercoaster geweest. En sindsdien ben je, ben je eigenlijk gewoon nog maar een paar dagen per jaar... zou je kunnen zeggen, in het land en reis je de wereld rond... Mm -hmm. Wat, wat behelst jouw sociaal leven eigenlijk? Hoe gaat dat? Ja, het is vreemd, weet je. Ik heb ook zo'n soort uh, snelheid qua reizen en um, dat je komt op zoveel plekken, kom je zo vaak terug dat je toch vaak ook op al die plekken heb je je vrienden uh, en kennissen zitten en die zie je soms vaker dan dat ik mijn vrienden hier zag ja. dat je in Amsterdam op de hoek een biertje gaat drinken. Je hebt in, in, in elke standplaats een, een, een groep waar je terecht zou kunnen. Ja, ja. Of overal wel weer thuis op een ja. bepaalde manier. En inmiddels ook, uh, die hiermee naar de studio is gekomen... een Canadese geliefde. Ja, uh, Jessica Collins. En Jessica Waar... Collins reist met je mee? Ja, um, ja, sinds nu ruim een half jaar zijn we eigenlijk samen fulltime op pad. Jessica die schrijft veel en doet research voor de projecten. Dus we zijn het als een team aan het uh, een, doen. Een tweemans team dat de wereld uh, uh, overreist. Um, dat kan een stuk slechter, Iwan Baan, wat je me vertelt. Dus even kijken, wij gaan um, zometeen gaan we even plaatsmaken voor het hoorspel... en het nieuws van één uur. En dan zijn we weer terug met nog een uur, Iwan Baan, luisteraar. Maar dan um, zouden we het leuk vinden als u zich een beetje met ons be bemoeit. Um, op welke plek op aarde bent u geweest waarvan u denkt... daar moet fotograaf Iwan Baan maar eens een keer langs... vanwege de architectuur of een bijzondere manier van wonen en leven om de boel vast te leggen op de gevoelige plaat. Um, wij zijn benieuwd waar u geweest bent, van metropool tot uithoek... waar u misschien wel net zulke wonderlijke tevredenheid heeft aangetroffen... Uh, als dat Ivan Baan heeft uh, gedaan de laatste acht jaar. U kunt ons bellen op 0800 1121. Dat is een gratis nummer. Dus wat let u? Of u kunt mede naar kazaluna.nzrv.nl. Ivan, um, we gaan um, in het uur wat volgt nog... Nog een keer over de wereld, bijzondere plekken. Venezuela, Canada, um, Japan. Um, maar tot slot in dit uur, je, hoe zie jij als, we kunnen jou met recht wereldburger noemen. Als jij, in dit, als jij ons land binnenkomt, wat tref je aan? Hoe ziet Nederland eruit door iemand die de hele, het hele jaar de wereld overreist? Um, ja, het vreemde is dat ik nauwelijks in Nederland werk. Ik heb afgelopen ja. jaar ik een, heb ik één project eigenlijk in Nederland gefotografeerd. Dat was de opening van het Rijksmuseum, wat voor mij ook wel weer een hele bijzondere plek natuurlijk was. Oh, echt, echt, Amsterdam en um, dat uh, stond voor mij wel vast dat ik dat dat dat daarbij hoorde in mijn documentatie van wat er gebouwd wordt. Maar het is het gek, weet je wel, als je uh, overal op dat soort plekken in Afrika en Azië komt. Daar is nog zoveel ruimte om te bouwen. En in het Westen is het een beetje vol. Op een bepaalde manier is het klaar. En uh, er is weinig ruimte om te experimenteren hier. En daarom is er niet zo. Voor mij is er minder werk hier te fotograferen, denk ik. We gaan uh, zometeen nog een uur lang met je de wereld over. Um... Misschien komen we nog wel even op Nederland te spreken. Participatiesamenleving is het nieuwe woord hier. heb je waarschijnlijk nog niet doorgekregen. Daar gaan we het ook <lacht> nog over hebben. Um, luisteraar, u kunt ons bellen. 0800-1121. Um, en dan zijn we terug zometeen. Na het hoorspel en het nieuws van één uur. Met nog een uur. Fotograaf, Iwan Baan. Tot zometeen.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 ...nummer after the beep... ...and I will call you back as soon as possible. Loekie, met mij? Zeg, Hattie weet ook niets over Benny. Of ze beschermt Groogel. Hattie was erg bezorgd over Groogel. Ze schijnt ontzettend te hebben moeten lachen om Jan van Tante Ali. Maar de dokter wil Groogel laten opnemen... Dus zijn we met haar naar de polygeriatrie geweest. En vanaf nu moeten we om de beurt bij haar zijn... om haar in de gaten te houden. En Flip is voor de zoveelste keer weer tegen Greet keer gegaan. Hij vindt dat die beneden zijn stand is getrouwd. Gogol gaat snel achteruit. Die mevrouw Navon uit Israël is geweest. Wat denk je? Ze heeft een kind van Is... Ja, van je vader. Nou, gefeliciteerd hoor. Met je nieuwe broer of zus. Je had gelijk. Hij hield van de vrouwen. Wat was ik toch stom en naïef? Dag, liefhart. Uh, sorry, Kay. Uh, ik moet met je praten. Nou, geen flip! Flip! Is er iets ernstigs gebeurd? Bye. Heeft hij een ongeluk gehad? Nou, zeg dan wat. Flip. Heeft hij een ander? Nee. We hebben weer ontzettende ruzie gehad. Hele erge ruzie. Hij heeft ook vastgepakt en... en durf bijna niet te zeggen. Hij heeft je... Nou, wat dan? Hij zei dat hij wil scheiden. En hij bleef maar steeds roepen dat zijn familie heeft gezegd... dat hij beneden zijn stand is getrouwd. Nou, help hem er dan maar aan herinneren dat het huishoudgeld nu maar een schijntje is... van wat hij dan zou moeten betalen aan alimentatie. Hij wil scheiden. Na zoveel jaar? En dat laat jij je zeggen zonder er tegenin te gaan? <tie> een waardeloze uitvreder is het. Hij heeft jou en zichzelf nooit kunnen onderhouden... omdat hij afhankelijk was van het geld van zijn ouders. Ja, maar ik hou van hem. Alsjeblieft. <tie> Wat moet ik doen? Stuur tante Ali op hem af. Die vreet hem helemaal op. Nou, oom Flip is dus aan het doordraaien. En tante G komt dan steeds uithuilen bij oma. Oma moet niks hebben van Flip. Dus of tante G nou aan het goede adres is? Het is natuurlijk best wel zielig voor tante G. Maar ik moet er stiekem ook wel om lachen. Net goed eigenlijk. Ook omdat ze mij negeren sinds die tattoo... Tante G is gewoon een zwakkeling die helemaal niet voor zichzelf op durft te komen. Oma zegt altijd dat ze van zich af moet bijten. Dat lijkt me wel wat. Oom flipt met de tanden van tante G in zijn gezicht. Of ze slaat hem als hij ligt te slapen met een pan op zijn hoofd of zo. Daar wil ik wel eens een tekening van maken. Dat wordt dan een illustratie in mijn meesterwerk. Want dat wordt dit dagboek. Een meesterwerk. Had ik dat al gezegd? Mam, voelt u zich al wat beter? Niet echt. Wat is er dan? Het spookt maar door mijn hoofd. Wat er van de week is gebeurd. En jullie allemaal in de stress. Dat had niet gemogen. Geef niet. Voor mij wel. Ik wil niet dat jullie dit nog eens mee moeten maken. Dan kan het maar beter snel afgelopen zijn. Nou, mam, dat willen we echt niet horen. Het hoeft van mij niet meer. Het is mooi geweest zo. Dat van eergisteren, dat was een incident. Dat gebeurt niet nog eens. Je bedoelt het goed, Kay, Maar je begrijpt het niet. Het is nu alleen nog maar wachten. Waarom? Het is klaar. Dat zegt u nu. Ik meen het. Volgende week kijkt u er weer heel anders tegenaan. Nee, dit wordt alleen maar erger. Echt niet. Daar zorgen wij wel voor. Je bent een lieve schat. Ze zegt dat ze het allemaal niet meer weet. Uw tante Ali is er notabene bij geweest. Ze moet meer weten. Ze is bijna negentig. Ze heeft kennelijk een selectief geheugen. Als het eruit komt, dan weet ze het ineens niet meer. Ik denk dat ze de emoties niet meer aan kan. De meesten hebben die periode weggedrukt. Hè? Verdrongen. Het is maar goed dat er nog mensen zijn die zich daardoor niet hebben laten afschrikken. Ik noem maar even voor het gemak de zaak Wijnre. Nou, dat heeft hier toch niets mee te maken. Waar het om gaat is dat er zoveel leugens werden verteld. En dat allemaal omdat men zijn of haar eigen straatje wilde schoonvegen en dat later bleek dat ze toch bloed aan hun handen hadden. Nou, ik heb veel aan te merken op mijn tante Ali... maar ik denk niet dat zij in staat was om zoiets te nemen. Ik ging er niet van uit dat zij de hand heeft gehad in de dood van mijn tante. Zo klonk het wel. Ja, dat heb ik dan verkeerd uitgelegd. Wat ik wilde zeggen is dat uw tante Ali iets moet hebben geweten... Ze was erbij en zou moeten weten onder welke omstandigheden mijn tante overleed. Maar zijn er geen anderen meer te vinden die iets weten of, of iets hebben gehoord? Ik heb hier de hele lijst van instanties en kopieën van brieven en verklaringen. Ook van de politiemensen die er toen uit het kanaal hebben gehaald. Daarom heb ik mijn hoop volledig gevestigd op uw tante. Het enige wat ik nog kan doen is om tante Ali haar kant van het verhaal aan mij te laten vertellen. Want een gesprek met u? Nee, dat zit er zeker niet in. Door te blijven zwijgen, laat ze wel de verdenking op zich er meer van te weten. Ze is als de dood dat er naam gepubliceerd wordt in verband met deze zaak. Wat ik al zei, ik zal mijn best doen en dan uh, neem ik wel weer contact met u op. Wat zeiden ze? Dat ik misschien aan het eind van de week weer naar huis mag. <lacht> en daar verheug ik me op. Verder niets. Dat ik nieuwe medicijnen meekrijg tegen depressie. Gelukkig maar. Ze denken dat ik het contact met de werkelijkheid kwijt ben. Omdat ik slecht slaap en s'nachts licht te piekeren. Nou, is toch zo? Kay, het is ook helemaal niet leuk om zo oud te worden. Ja, maar daar kunnen zij niets aan doen. Ze willen u weer gezond en helder krijgen. Was er maar een manier om er een lijn aan... te. Mam, dat wil ik niet horen. En ik wil niet dat u dat soort gedachten heeft. Nee, ik moet me maar gewoon overgeven aan dat wat me nog te wachten staat. Maar leuk is het niet. Weet u, het is goed dat ze u een paar dagen hebben kunnen observeren. Dat ze kunnen zien hoe het met u is. Beter wordt het niet, geloof me. Heb jij van papa ooit iets gehoord over ene Hanneke Navon? Hanneke wie? Navon. Een vrouw uit Israël die papa gekend heeft. Oh, is het weer zover? Wat moest ze van hem? Ja, ze wilde ons leren kennen. Ze wilde weten hoe het met hem ging. Oh, en wat heb je gezegd? Dat hij twee jaar geleden overleden is. Weet je wat het vervelend is? Papa heeft mij heel vaak gebruikt om jou om de tuin te leiden... over zijn buitenechtelijke affaires. Hoezo? Waarom? Dan moest ik zijn smoeser verzinnen. Of eraan meehelpen dat je er niet achter zou komen. Oh, meestal ik toch door. Kon het aan jullie gezichten zien. Hij heeft je behoorlijk vaak bedrogen, hè? Alsof ik dat niet weet. <laughs> maar hij kwam toch altijd weer bij me terug. Moet je daarom lachen? Ik hield ontzettend veel van je vader. Mam. Mama. En u is slaapgevallen? Lieve schatten maken jullie je niet ongerust. Ik zit hier een boek te lezen. Oh ja, met uw ogen dicht. Moest er even over nadenken. Dit stukje kwam me bekend voor. U ziet er nog zo moe uit? Ik verlang naar het voorjaar: dat ik weer een beetje zon op mijn huid voel. Maar verder gaat het wel goed. <laughs> Waaraan heb ik deze speciale behandeling te danken? U bent al weken niet meer naar buiten geweest. Misschien moeten we u binnenkort op een zondag maar weer eens meenemen naar Kijkduin. Maar, er is niks aan de hand. Vannacht sliep ik wat minder dan de dagen daarvoor. En een ziekenhuisbed slaapt toch al niet zo lekker als mijn eigen bed. En misschien heeft het ook te maken met de volle maan. Ja, mama, nog even, hè. Hetty vond dat u van de week merkwaardige dingen zei. Oh ja, wat zei Hetty dan? Misschien heeft ze dat wel verkeerd begrepen. Ik ben benieuwd. Dat u Jan van Tante Ali, Prins Bernhard, zou hebben genoemd. Oh, oh, oh. En dat hij een of ander spelletje met u deed. Iets met vrouwen <lacht> of vrouwen of, <fraude> of zo. <lacht> Oh nee, fantastisch, geweldig, geweldig Dat hij volgens u de grootste eikel is Heb ik daar dan iets verkeerds mee gezegd en Dat, u, dat nee. u daar heel hard om hebt moeten lachen Zouden jullie dat niet doen dan? Ja. Als u het meende wel, want dat vind ik namelijk ook Hij is me vorige week voor de tweede keer komen lastigvallen of ik ook wilde meedoen aan een of ander soort piramidespel. Hé? <lacht> Waarom heeft u ons daar niks van verteld? Hij probeerde mij er nog van te overtuigen... om ook duizend of vijfduizend euro in te leggen... omdat Alium daartoe had aangezet. Ja, maar dan, dan, dan begrijp ik nog niet... wat dat met prins Bernard te maken heeft. Ik had het over Bernard Madoff en over ponziefraude. Bernard Madoff? Is dat die Benny? Nee, joh. De kranten stonden er een paar jaar geleden helemaal vol van... En die domme Jan probeerde mij erin te slepen, omdat hij en Ali denken dat ik mijn sjooger ben. En dat is alles? Ja, dat is alles. Ja, sorry hoor, maar dan begrijp ik nog niet dat u er ons niks over heeft verteld. Dat was ik heus wel van plan. Maar dat heeft u niet gedaan? Zoiets moet u voortaan meteen aan een van ons doorgeven. Beloof dat nou, niks achterhouden. Ja, zuster. Keetje, heb jij ooit eerder zo'n nachtelijke Light rondvaart gemaakt? Nee, Brammetje. <laughs> Als je hier woont, komt het er eigenlijk nooit van. De kaas staat al drie dagen te zweten en de wijn is bijna verzuurd. Maar het gezelschap maakt weer veel goed. Wil je niet? Mm, je hebt een leuke manier om de dingen uit te leggen. Nou, <laughs> ik zie het hoe het is. Uh, grappig en niet grappig. Nou, dat waardeer ik nou in je. Je bent gelukkig niet zo zwaar op de hand. Ja, oh, nou, dat lukt me ook wel. Uh, wat zou jij ervan vinden als je mij nog wat beter leren kennen? Verpest het nou niet. Nou goed, als ik jou wat beter zou leren kennen. Ja, we gaan toch goed zo? Ik heb ook geen haast, maar weet je wat? Ik geef je tot morgenochtend. Dan nee, heb je nog laten eens kijken. Vier uur de tijd. Ik wil op zijn minst vier dagen. Maak er twee van. Kijk wel uit. Oké, okay. maar onder protest. <laughs> U heeft geluisterd naar deel 9 van Pekelvlees. U hoorde onder andere Trudy Labij, Peter Faber, Oscar Siegelaar en Nelly Vrijda. Regieassistentie Hanneke Hendricks, productie Karin van Dis.